Vijf uur Lieselot Lot Thomas met het NOS-journaal.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 en het versterken van de economie. De schoolleiding van een islamitische basisschool in Amersfoort... spreekt vandaag een groepje leerlingen aan op hun gedrag. Dinsdag verstoorden ze een rouwstoet die langs de school reed. Ze staken hun middelvinger op en juichten toen de auto's voorbij reden. In het tv-programma Uitgesproken EO zei de directeur van de school... dat hij dat gedrag niet pikt. Nabestaanden die in de rouwstoet meereden... komen vandaag naar de school om met de leerlingen te praten.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 Via 0800-1121 of via omroepmax.nl. Of uh, twitteren kan ook, hè, Apenstaartje nachtzuster. En je kunt ook chatten tijdens dit programma door te gaan naar www.nachtsuster.net en dan de chatten aan te klikken. Maar 0800-1121 blijft de snelste en makkelijkste manier. Voor als je een antwoord weet op de vraag van Jo... die wil graag weten waarom ze wel naar de kapper moet voor haar hoofdhaar... maar niet voor haar wenkbrauwen en haar wimpers... En Marlene vroeg zich dan weer af of het waar is dat als je je pony regelmatig bijknipt. Bijknippen kan niet, dus je pony regelmatig knipt. Of het dan klopt dat hij ook weer sneller gaat groeien. 0800 1121, als je daar een antwoord op weet. En dat nummer kun je ook bellen als je zo'n uh, zo uh, kastje hebt staan voor de kijkcijfers. Of zo'n schriftje voor de luistercijfers. Gaat het nog steeds met een schriftje? Vertel het me alsjeblieft en vul ondertussen ook even een dikke tien in voor nachtzusters. Dat zou ik het gewoon heel leuk vinden. 0800-1121. Ook als je mee wil smurven aan het Smurfwoordenspel straks. Ik heb helaas geen crypto deze nacht, maar wel dus straks het Smurfwoordenspel. 0800-1121. Snelweg Utrecht, Amsterdam rijd ik op bij Vinkenveen. Niet meer dan één kabalier, hoe verder de afslag Schiphol Amstelveen. Ik neem de bocht daarna te scherp, er valt wat as op je rok en je kijkt naar mij. Ik zet de radio zacht, maar ik weet niets meer.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 en een stem zegt, willen alle voor de KL204 naar de uitgang ik God was.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 Ik knik alleen, oké, okay, maar weet dat ik je nu al veel te erg mis. Dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. Ik lach, maar iets sterft in mij, want ik weet ook nou is het echt voorbij.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 Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversen. En dan ga ik dan maar één. Peter Koelewijn. En als ik God was. 0800 1121. Ik zeg het gewoon nog maar een keer. En uh, dat is het uh, nummer dat je kunt bellen als je alles weet van haar. Of um, als je iets weet over kijk- en luistercijfers. Henk, goedenacht. Hallo. Hallo. Zeg ik, uh, soms uh, roepen antwoorden weer nieuwe vragen op. Ja. Dus, uh, we hadden het over uh, het zout worden van de oceanen. Ja. En dat werd, werd mede bevorderd door uh, zoutafvoer vanaf de rivieren. Ja. Werd gezegd. Ja. Maar nou hebben we oh, de, Henk, je hebt wel heel vroeg... goed mee. Oh, sorry, ik praat door je heen. Ga door. Vroeger hadden we de Zuiderzee. Ja. Die was zout. Toen hebben we er een dijk neergelegd en heette die IJsselmeer en nu is die zoet. Nou vraag ik me: af, hoe kan dat? Ja. dat dat die zoet is geworden? En eigenlijk, volgens de theorieën voor, voorheen, zou die zouter moeten worden. Want de IJssel stroomt in de IJsselmeer uit. En is, ja. die zou ook zout aan moeten voeren. Ja. Dus dat was dat. En dan heb ik nog een vraag. Ja. En dat was eigenlijk de aanleiding van vorige week, uh, toen werd er gesproken over uh, dubbel gebrande jenever. Uh, ja. Dat weet je nog? Ja, dat en weet ik toen nog. Toen kwam bij ja. mij een andere vraag op: recht draaiende yoghurt. Ja. Dat komt op verpakkingen voor. En uh, wordt uh, gesuggereerd dat het gezond is. Ja. Dan vraag ik me af, waarom, uh, waarom is er dan eigenlijk links draaiende yoghurt? En waarom draait niet alle yoghurt rechts? <laughs> ik, uh, ik weet het niet hoe dat zit. Ik wil ook zo graag weten wat het is rechts draaiende yoghurt. Ja, ik eigenlijk ook wel, ja. Want jij ziet ik ik ook zie voor je dat, dat ik... ze in de yoghurtfabriek in de yoghurt staan te roeren, hè? Ja, ik zie, ja. Uh, ik kom wel eens bij een kaarsmaker. Ja. Kaarsmakerij en daar uh, draait zo'n ding in het rond, die gaat altijd rechts. Ja. Dan weet ik niet of dat gezondere kaars is hoor. Maar goed, hoe is het met yoghurt? Ja, je krijgt ook de neiging om een pak yoghurt even een paar keer rechtsom te draaien. als dat gezonder of beter, of uh, meer jing of meer yang is. Maar ja, nou, ik weet, weet het niet. Maar rechts, vorige week bij die uh, dubbelgebrande Jenever was het ook een beetje ja. van. Uh, ja. Een beetje reclame. Geluk. Ja, dat is een nep. Dat is een marketing een nep, uh, ja. ja Want en alle jenever is ik dubbel. Ik heb een beetje gevoel dat het hier ook zo is. Maar misschien heb ik het helemaal fout. Ja. Het zou dat kunnen. Mijn vraag. Dat waren mijn vragen. Wacht, hoe, dat, even, hoe vat ik nou jouw zoet-zout uh, verhaal samen? Nou, het zout verhaal is zo. Er werd gezegd dat... Ja. De zout Kort samen, hè, de rivieren zorgt voor het zouter worden van de oceanen. Ja. En nou is de... Zuiderzee afgesloten, die was zout. Ja, die is Zuiderzee. nu helemaal zoet. En, ik, en eigenlijk zou die volgens die vorige theorie zouter moeten worden. Ja. Want de IJssel stroomt in het IJsselmeer uit. Ja, maar dan is de IJssel ja. waarschijnlijk dan een rivier die niet langs sodiumgebied, nee, natrium- of chloridegebied uh, stroomt. Nou, dat nou is de aftakking het... van de Rijn, hè? Ja, dus dat zou dan, zou dan in principe... Ja, nou ja, misschien is dat ook wel zo. Maar in ieder geval vraag ik me toch af... hoe komt het dat ijsgebeer zout is geworden? Of zoet? Ze kunnen toch moeilijk al dat zout eruit hebben zitten halen? Ik word dan ook een beetje... Ik val dan weer ook zo door de mand... omdat ik dan geografisch ook, ni ook al niks weet. Het is toch ook wat, Nou... He? Wat weet je niet, hè? Je weet al wel waar meer ligt? Ja, nee, dat, dat weet ik dan weer net. Ja. <laughs> Omdat ik er praktisch doorheen moet iedere dag. Ja. Maar, maar het, is, het is meer dat... Uh, uh, dit heeft toch ook met uh, geografie te maken... met uh, dat zout en zoet en stromende rivieren en uh, water. En, uh, ja. Nou, ja, dat ja, heb ik toch vroeger doet, met adreskunde. Ja, ik ik. Maar als ik beter had opgelet bij meneer Wolzak van Adrukskunde vroegen, dan had ik gewoon het antwoord op jouw vraag geweten. Denk het? ik. Ik vind het echt iets voor meneer Wolzak om me dat wel uitgelegd te hebben. Nou ja, maar misschien dat er anders weet. Precies. 0800-1121. Dankjewel, Henk. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Jo, doei. 0800-1121 is het telefoonnummer voor um, antwoorden. Ja, vragen. Je kunt het nog proberen, maar het is uh, nog maar uh, even kijken. Zo'n 46 minuten. Ja, dat wordt meestal een beetje lastig dan nog. En ik heb nog vragen openstaan. Dus het liefst antwoorden nu. 0800-1121. Ron, goedenacht. nacht. Hallo. Ik oh, hoop dat je hem kunt verstaan, want ik heb een headset op. Nou, uh, kun je hem ook uitzetten? Want het is, ik ja. versta je wel, maar het klinkt heel beroerd. Moment, dan doen we dat. <laughs> ik zie je nu ook voor, voor me, terwijl je een beetje zo in de keuken je ontbijt... aan het maken bent met een headset op. Ja, dat klopt. Moment. <laughs> Dan moet die natuurlijk geherprogrammeerd worden. Zo met sommige headsets. moet ja. je echt 26 jaar. beter. Nou, ja. ja. Ja, nou heb ik ook gewoon. Ik had het over het homohuwelijk. Ik hoorde dat Frankrijk daar nog steeds op tegen is. Ja, belachelijk, ja, dat vind ik raar. Kun je dan ook niet in een buurland trouwen? Want België en Nederland zijn er wel voor. Dat is gewoon kort uh, samengevat mijn vraag. Of je als uh, Fransoos kunt uh, trouwen in België of Nederland? Ja, ja, ik ben wel getrouwd en ik ben ook hetero. Het maakt het ook niet uit wat iemand is. Ja. Want die mensen kunnen er op slotverrekening ook niet aan doen. Nee, niks aan doen. En sommige mensen begrijpen niet waarom het komt. Ja. Dus dat zou ze toch eens een keer moeten lezen waarom iemand anders is dan een ander. Oh, en dus waarom, denk, je, waarom is dat dan, Ron? Wat? Waarom is dat dan? Ja, Frankrijk. Zijn, uh, de regering wil het niet in Frankrijk. Nee, maar je zegt ze moeten lezen waarom iemand anders is dan een ander. Nou, bijvoorbeeld, het heeft toch een oorzaak dat iemand uh, anders. Uh, of dat iemand homoseksueel is. Dus kun je gewoon niks aan doen. Dat schijnt met degene te maken te hebben, maar precies oh. weet ik het niet. Nee. Maar goed, dat heeft gewoon. Ja, ik heb wel eens iets gehoord dat ook met je. als, kind, als, uh, als je als kind verwekt wordt. dat je dan. Uh, dat het ook met de. Uh, i-deling te maken heeft van XY en XX. -x ja. en dat daardoor, dat daardoor iets kan fout gaan of zo, maar ik weet het niet precies. Ik vind ik, op... Het is ook zo, het is ook, het, je loopt ook een beetje op, uh, hoe zeg je dat, zwakke ijs. Je begeeft je ook op. Nou ja, het, is, het is altijd een beetje lastig. Want je zegt nu al, er gaat iets fout. De, wat dus impliceert dat er iets fout met je is als je homo bent. Ja, nou, fout is het niet. Maar je kunt nee. er gewoon niks aan doen. Nee. De ene is homo, de andere is lesbisch. de andere is gewoon hetero. En dat, ja. dat, is gewoon, uh, dat is er nou gewoon eenmaal. Dat, ja. dat, dat, dat, dat, ik vind niet dat je daar mensen op moet aankijken. Nee, dat vind ik ook. Daar ben ik helemaal met je eens ron. Nou, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Of je als. Het lijkt mij dat je gewoon in Nederland kunt trouwen. Maar ik weet wel, want ik ben ooit dan. Oh, kan ik kan niet vertellen, maar ik ben ooit bezig geweest om in Amerika te trouwen zelf. En dan moet je toch weer in Nederland dat um, uh, ja, het hangt er net vanaf. Als je symbolisch wilt trouwen, kun je geloof ik overal trouwen. Maar je moet het ja. op een gegeven moment in Nederland nog weer even officieel maken. En dat zal dan voor Frans ook zo zijn... dat je het dan in Frankrijk nog officieel moet maken. Ja, dan loop je vast. En dat doen ze dan niet. Maar ja, je kunt er symbolisch natuurlijk een, uh, een uh, heel in komen. Hm. Ja. Oké, okay, ik hoor het nog wel wat, uh, wat ervan uh, komt. Het ik hoor hold... bijna half zes. Dus... Ja, precies. En ik... Oh, druk, joh. druk. Ik heb nog een vol schema. Ik ga mijn best doen, Ron. Je weet het okay, nooit. we horen het wel. Dag. Oké, okay, dag. Michiel? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de Fransen mogen trouwen in België en Nederland. Ja. Uh, alleen weigert Frankrijk dat te registreren. Ja, zie je? Ja. Omdat het uh, in Frank vol volgens de Franse wetgeving een onwettig huwelijk is. Ja, dus dan, en dan kom je nog dus in dat de is, problemen dat is een met. Het is regelmatig uh, iets wat je, wat je wel zou kunnen doen. Alleen zou het, uh, wettig, stelt het niks voor in Frankrijk. Nee, dus dan kom je nog in de problemen met. Uh, uh, dingen als erfenissen en een huis kopen. Ik denk dat, ja, uh, dat dat uh, contract veel uh, moeten regelen, inderdaad. Ja. Maar kun je in Frankrijk wel een samenlevingscontract krijgen? Als, uh... Want dat wordt toch ook als ja. trouwen gezien, een beetje? Ja. Uh, ja, maar in Frankrijk is dat wel anders hoor. Oké. Okay. Uh, want in Frankrijk kennen ze ook niet het samenlevingscontract. Ja, ze mm. kennen daar wel een variant op. Ja. Maar dat is. Uh, ja, ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als in Nederland. Kijk, een, een samenlevingscontract is ook gewoon een, een, een contract uh, dat je opstelt uh, om je boeltje op orde te hebben, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het uh, uh, in België of in Nederland trouwen en dat overzetten, dat is uh, uit Den boze in Frankrijk. Oké, okay. hoe weet je dat allemaal? Ik rijd veel op Frankrijk <laughs> en ik luister ook veel Franse radio en Belgische radio. En die discussie die is uh, een half jaar geleden, is zeker op de Belgische radio uh, uitvoerig gevoerd. De, maar, maar als jij veel op Frankrijk rijdt, is het dan, is dat ook de reden dat je het Frans beheerst? Uh, nou, mijn Frans, mijn, mijn Frans, ik versta het redelijk. Ja. Maar het is voornamelijk uh, de, de Belgische radio die daar uh, uh, toen de tijd nogal uh, uh, over tekeer is gegaan, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat is sowieso België Frankrijk ligt sowieso niet lekker. <laughs> Uh -huh. Dus als de wel ergens tegenaan kunnen schoppen, dan doen ze dat graag. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar het is wel interessant om te volgen dan, inderdaad. Nou, wat nog veel interessanter is om te volgen, is de Belgische politiek. Ja, dat is helemaal een feestje, Alhoewel, volgens mij kunnen de Belgen dat ook over Nederland zeggen. Nou, dat valt, dat valt wel mee. De, de, de, de, zeker de Vlamingen vinden dat wij het wel op orde hebben op het moment. Echt waar? En er zijn voornamelijk de Vlamingen die tegen mij roepen van, joh. Zet ons maar bij Nederland, dan zet die eens maar bij Frankrijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, Maar goed, dat was de vraag niet, maar het uh, <laughs> antwoord op die meneer is dat het absoluut onmogelijk is. Nou, wel heerlijk hoor, om meteen de vraag al beantwoord te hebben. Dankjewel daarvoor. Dat schiet nog eens op, boys. Hè? Ja, precies, <laughs> dat uh, stroomt ja. lekker door zo. Nee, ah, Dank Michiel. Hoi. Hoi. Dominique. Hallo. Dominique. Wat was je aan het doen? Ja, Dit moet draaien. Nou, dit klinkt niet als een sigaret draaien. Of dat moet een uh, sigaret van mentaal zijn. Dit. Alhoewel geologisch, je hebt honderd tant de sel dans la mer... que ça se... ça se dat se dat ze dat dat blijft dan alles maar oplossen, en daarom is de zee zout. Vond het wel prachtig dat je in het Frans begon. Oui, mais parce que parce que parce que le français c'est c'est une des plus beaux langues du du monde. Ah oh, oui, c'est vrai. Je sais pas? Oui, c'est vrai. <laughs> Moi je crois, j'écris, je fais de la poésie, et j'écoute euh, euh, surtout le français. Pluto que longue. Oei, nou, ik snap het wel, want je, je schrijft en je, uh, uh, er is meer poëzie in het Frans dan in het Engels. En la langue beaucoup plus belle. Het is een hele mooie taal. Nou, dat gaat me, nog mooie taal. gaat me nog helemaal niet onaardig af, moet ik zelf zeggen. Ja. Ik geef ja, mezelf even een schouderklopje. Ja, wat? En dan ga jij antwoorden. Uh, nee, dat, ja, weet je wat het stomme is? Ik heb zelfs een tijdje in Frankrijk gewoond... maar als ik opeens op het Frans over moet schakelen... dan komen de woorden niet. Mm, het is net als fiets, dat verliezen nooit. Oh. Je pense que c'est plus difficile qu'on pense qu Nee, nee dan, en dan loop ik al vast. Nee, mon amour. <laughs> ja, zo kan ik het ook. Ah, oui. <laughs> hey, maar, um, Dominique... Ja. Met die prachtige, mooie Franse naam. Want uh, de, de, de vraag die je nu beantwoordde was al een beetje beantwoord. Maar er kwam nog een subvraag van Henk overheen. Die zich afvraagt hoe het dan kan dat Zuidzee van zout naar zoet is gegaan. Nou, dat, dat is heel eenvoudig. Want oh. de, de, het smeltwater van de, van de Alpen en zo. Ja. Dat is zoet water. Ja. Maar als er ja. altijd zout in de bodem dus zit van de, de zee, dan, dan moet er toch in de Zuidzee ook nog zout zitten. Oh, okay. nou. Nee, want, want, want, want in, in, die, uh, ik, in die geologische lagen ligt zoveel, verschrikkelijk veel zout. Ja, denk ik hoor. Ja, Tenminste, maar dan ja, zou ja, toch de, de Zuidenzee uh, ook nog zout moeten zijn? Een beetje. Goed, nou ja, we praten een beetje langs elkaar heen. Misschien ging het in het Frans beter, maar dan kan niemand het meer volgen. Dankjewel, Dominique. Ja, à la prochaine. La, la prochaine uh, fois. Zes het uh, plus majeur uh, dingers. Dag. <laughs> Hoi. <laughs> Dag. Jaap. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het uh, IJsselmeer is gewoon zoetwater geworden. Ja. Omdat de uh, andere rivieren in Nederland, dat toch die meneer ook net zei, dat komt van het, het smeltwater en van de regen. Het zijn allemaal regenrivieren. De oh ja, toch en... hè. En er komt allemaal het zoet water van België Frankrijk. Duitsland, Zwitserland, kom allemaal naar Nederland. Maar wat is dan... Maar wat is dan het, die onderlaag... die zout is, dan moet toch, die, moet, die blijft dan toch zout? Ook in de Zuiderzee? Nee, dat wordt op de duur gewoon zoet water. Oh ja. die, die, dat is gewoon een bodem. Oké. Okay. Met, met, met zand en met grond. En dan gaat op de duur gaat het zout... als het afgesloten is, er weer uit. Maar in de basis zit er nog wel een beetje zout in. Alleen we proeven het niet meer als we een hapje Zuiderzee water nemen. Maar daarom noemen we het ook brakwater. Eeuw, ja. Dat is brakwater. Ja, nou ja, dat, dat dus klinkt heel logisch. Zoutwater vermengd met zoetwater van de regenrivieren. Oké, okay, nou dank je. Ij de, de IJssel is ook een. En die stroomt in het IJsselmeer. En, en dat is gewoon een, een zoetwaterrivier. Oké, okay, nou dan ben ik weer helemaal bij, dank je wel. Prima, graag gedaan. En je bent aan het lopen ondertussen, of niet? Ja, dat klopt. Waar ga je naartoe? Uh, een rondje rond mijn uh, woonplaats. En je hoort op de achtergrond hoor je de golven van de Westerschelde. Ah, wat prachtig. Maar waarom doe je een rondje woonplaats? V voor de vierdaagse uh, oefenen. Ben je ook al voor de vierdaagse aan het trainen? Ja, ja, ja. Oh, wat goed zeg. En hoe laat sta je dan op? Om half vijf. Ach. Ja. Dus je bent al even ja. bezig. Nou, oh, goed uurtje. Ja. val <laughs> nou. ik wel mee hoor. Doe voorzichtig, pas op met blaren. Oké. Okay. Dag, goede training. Doei. Ja, Met <laughs> een uitzending. Dankjewel, dag. 0800 1121 En uh, ik krijg al vragen over de crypto. Want we gaan vannacht het Smurfwoorderspel spelen... in plaats van de crypto. En uh, dan krijg ik dus al vragen van... ja, maar hoe zit het met de crypto van vorige week? Want die is niet opgelost. En dat klopt, want uh, de opgave van vorige week... Oh jee, dan heb ik die opgave natuurlijk hier niet bij de hand. Pas het ook alweer? Dat had ik misschien even moeten voorbereiden. Dat is leuk geweest als ik het. Uh... Erik, weet jij het nog? Wat de opgave uh, was? De opgave was uh, warmtebron in het water. Warmtebron in het water. En uit hoeveel letters moest die bestaan? Tien, hè? Tien geloof ik, ja. ja en maar... ja. er was serieus echt helemaal niemand die het wist behalve jij. Nou, oh, kijk eens aan. En ik kreeg heel veel foute antwoorden. Wel allemaal dat ik dacht van ja, slim bedacht, maar dat is het niet. Ook dat had ik voor kunnen bereiden, maar ik zal eens kijken of ik er nog eentje. Want ik kreeg bijvoorbeeld uh, uh, thermaalbad, kreeg ik. <laughs> die vond ik wel heel ja, mooi. Ja. <laughs> maar ik kreeg, en uh, wat had ik nou? Ik had, er was er één die ik heel vaak, Lava-stroom, die kreeg ik ook nog. Dat is wel leuk als mensen dan toch uh, die crypto... die de... Smelthaard kreeg ik binnen. Spleitstaaf kreeg ik binnen. En... Ja, daar waren ze volgens mij zo'n beetje. Uh, oh ja, zonnebaden kreeg ik meerdere malen binnen. Die was ook verkeerd. Maar toen kwam er dat mailtje van Erik. Ik denk, hé, gelukkig. Erik uit Geldrop. Wat is de oplossing? Uh, ik had, uh, dacht, uh, kookeiland. Nou, nah, kookeiland was goed. Dat was hetgene wat Mieke in ieder geval bedoelde. Hartstikke goed, Erik. Ik ben blij dat jij ja, ja. eventjes... Kun je hem nog toelichten voor de mensen die het niet snappen, die niet kunnen cryptogrammeren? Ja, warmtebron is uh, ja, warmte, koken natuurlijk. En een eiland ligt in het water. En dat is ook niet zo dat je daarover ja, moet redeneren. Dus op een, op een gegeven moment uh, ja, dacht ik van ja, dat moet het zijn. Het schiet je gewoon te binnen, hè? Het schiet, het schiet gewoon te binnen, Ja. En ik kreeg per mail kreeg ik een goede antwoord van jou. En toen zei ik: van, Mag ik je even mailen dat jij de goede oplossing geeft? En toen zei je: Ja, dat is goed na vijf. Dus waarom ben je dan iedere donderdagnacht wakker? Nou, het is zo dat ik eigenlijk. Normaal vroeg sta ik altijd om half zes op. Ja. En uh, ooit dan uh, luister ik gewoon radio. En dan, uh, nou, toen hoorde ik het toevallig uh, vorige week voorbij komen: de cryptogram. Ja, ineens wist ik het. Ik denk, nou, dan ga ik dat eens, uh, als ik uh, op ben en ik aan het werk ben, dan uh, zal ik het even op mail zetten. Ja, nou, heel verstandig. Maar dat waarom, waarom sta je altijd om half zes op? Uh, nou, ik begin al vrij vroeg, omdat ik dan ook wat uh, eerder uh, naar huis kan, dan middag. Anders dan, uh, ja, ik heb nog een, uh, een zoon van vier jaar en als, ja. Ik, ja, als ik dan later begin en later uh, ophoud, dan uh, dus ja, dat zie ik dat bijna gewoon niet. Nee. Want wat doe je ja, voor werk? Ik, ik werk bij, een, uh, bij NXP. Dat is vroeger een half uh, halfgeleider technologie. Oh, wauw. Dat klinkt heel intelligent. Ja. Oh, dat o, valt o, wel o, mee, zeg. Ja, dan, <laughs> ja, want je doet daar alleen de deur open en je maakt de wc schoon. Nou, nee, dat ook <laughs> niet makkelijk. Maar goed, het is een uur, uh, uurtje rijden en een uurtje terug. Hè. Dan uh, naar Nijmegen. Oh, ook nog, ja. Ja. ja. Nou, dan wens ik je vast een goede reis. En uh, binnenkort uh, valt er een pakje in de, in de brievenbus met een cadeautje... omdat jij uh, de goede oplossing doorgaf. Alsjeblieft. Een fijne dag nog, Erik. Ja, prima. En bedankt ook. Oké, okay, hoi. Okay. Dag. dag. Kookeiland, dat was de goede oplossing. En uh, dat deed mij denken aan uh, Islands in the Stream. Baby, when I met you, there was peace on I set out to get you with a fine tooth. Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Ik heb nog een aantal vragen openstaan. Zo uh, uh, wil Jo nog steeds graag weten waarom ze wel naar de kapper moet voor haar haar... maar niet voor de wenkbrauwen en de wimpers. Waarom groeien die niet? En uh, Marleen die vraagt zich af of het uh, waar is dat je haar sneller gaat groeien... als je het afknipt. Dus uh, dat is een uh, veelgehoord verhaal. En ze vraagt zich af of het wel waar is. 0801121 als je iets van haar weet... En Christy wil weten hoe het zit met de kijk- en luistercijfers. Hoe die worden bepaald. Dus hoe zit dat met die kastjes en die schriftjes. 0800 1121. En dan is er altijd een moment in Nachtzuster dat ik even bel met uh, Mark. Want die is uh, aan het trainen voor de Vierdaagse. We hadden net ook al iemand die aan het trainen was. Ook al vroeg opgestaan om te gaan wandelen. En ik volg hem een beetje. Ik noem hem de wandelman. En uh, uh, normaal heb ik ook een prachtig muziekje bij, maar dat is kwijt. Ik ben Ergens onder tafel, maar dan ga ik nog een keer zoeken. Uh, wanderman, goedemorgen. Goedemorgen Astrid en uh, goedemorgen Helfersen. Ja, Astrid, even voordat we uh, verder gaan, ja. kun jij naar buiten kijken? Of? Nee, ik kan niet naar buiten kijken. Daar heb ik oh, jou voor. Ik, ja, dan mis je heel wat. Want als ik hier nou ik loop op het strand bij uh, bij groen, dan loop ik nou. Ik, waar kwam die ene wanderman vandaan? Want hij had het overheen, liep uh, langs hij had, de beste schelden. Ja, dat had ik even. Te, waarschijnlijk loopt hij een uh, meter of 208 achter je. Nou, dan loopt hij uh, voor, want ik loop dus in Zilswaanderen, oh. ik kijk tegen de skyline van uh, Vlissingen aan. En ik zal je even wat een beeld schetsen, en dan, dan zie je daar zo die uh, wat, wat heldere momenten. Je ziet er wat van die, uh, van die opwolletjes, die je gisteren ook uit van die wolken. En daarboven, als zit nou die, die straat op cumulus, die zit daar weer wat hoger, nou die jongen, die gloeit helemaal rood. Het is, uh, het is fantastisch. Een, uh, een mooier begin van de dag kun je niet uh, hebben, zou ik fijn willen zeggen. Hoe laat ben je begonnen? Uh, ik ben om uh, kwart over vier opgestaan, toen heb ik uh, Storm nog even uitgelaten. En, uh, een hond. ja. ja Snacky naar binnen gewerkt en uh, ja, kwart voor vijf ben ik begonnen met lopen. Wat voor snackie? Uh, snack een uh, van, ja, van het bekende merk, zullen we maar zeggen. En, uh, ja goed, ik heb in de rugzak natuurlijk ook nog wat eten bij. Dus kwart over zes, half zeven, dan ook even een in inlassen, gaan we even drinken, boterham een je eten. 10 minuten pauze. Want het is van de week toch wel opgebroken. Ik ben wat dat betreft uh, fanatiek aangelegd. En van de week heb ik waarschijnlijk toch iets te weinig rust weer gehad. En dan uh, aan één kant van de weg gelopen. Je moet namelijk ook uh, afwisselen. Links en rechts lopen. vooral als de weg een beetje zuinig. is. Als ik eens uh, last krijg van de binnenkant van je knieën. Nou, dat was van de week het geval. En gauw aan de rechterkant hoe viel het wel over. Hoor. En de volgende dag was het over. Maar zo zie je maar, je moet toch even. Uh, Blijf goed naar je lichaam luisteren, hè. daar ja. heb ik eerder over Het is een heftige inspanning, dat heb je me al meerdere malen. Ik vind het wel een beetje raar dat je eerst een stukje gaat lopen met de hond... voordat je gaat trainen voor de, voor de avondvierdaagse, wil ik zeggen, voor de Vierdaagse. Dus ja, als, je, als jij wakker wordt, wat ga je dan doen? Uh, wat ik doe als ik wakker word, dan ga ik douchen. Ja, nou goed. Uh, maar dat doet ja, de hond nou, niet? Nee, goed, die hond, ik wou zeggen, dan moet je er ook even naar het toilet of wat dan ook. Hè. Ja, dat is waar. Ja, die hond is dan ook wakker, dus uh, ja, dan laten we die eruit... Hè. Mira, die laat ik nog maar even doorslapen, die ligt nog lekker de rondje in bed. Hè. Ja, goed. Dan is die hond er ook uit geweest, hè? Goed, ik, ik ben er in ieder geval weer helemaal bij, maar hoe laat was het licht dan? Uh, rond vier uur beginnen te dagen. Ja, hè? Uh, belachelijk dan eigenlijk. De, dan maken de vogels je heerlijk rustig wakker. Het begint met één lijst te sluiten en dan geleidelijk aan worden er meer wakker. En dan... Nou, komt het hele ochtend op op gang. Ja, dat is al een schitterend moment uh, om het uh, te horen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het gaat goed met de training. Je moet even opletten op de binnenkant knieën. Ja. Ik uh, kan nu al niet wachten uh, om, om te horen hoe het gaat... dat ik je dan ga bellen, ook op die vierdaagse. Dus dat, uh, ja, dat nou, komt nou, goed, ook moet, nog steeds uh, dichterbij. Ja, dat, uh, dat, dat kan dan dit jaar inderdaad. Dat is wel grappig. Uh, ja, goed, ik ben vanaf twee uur wakker, Astrid, dus uh, dan gaan we eten. Dan maken ze me wakker. Dus ja, het is, het is jouw feestje die dag. Ja, ik ga je gewoon een paar keer bellen tussendoor. Gewoon even om het ja. allemaal een beetje mee te krijgen. Maar je bent niet voor niks meer wandelman geworden. Want je bent niet alleen de wandelende man, maar ook de weerman. Je, weet wat, en, ja, je wil niet weten wat, wat er op dit moment leeft in Nederland. Want we zitten natuurlijk in die nattigheid en we horen om ons heen geruchten van een zomer die eindelijk aangekondigd wordt. Ja, goed, het is inderdaad op, uh, op sommige plekken. Dit jaar in Zeeland is voor ons ook anders dan andere jaren, wat het weer wat Maar je hebt het over uh, natte plekken in Nederland. En er zijn natuurlijk ook plekken waar het uh, ja, altijd beter vertoeven is en waar het niet zo nat is. En er zijn natuurlijk wel die heftige buien, zoals gisteren ook weer. Was in Groningen ook 42 meter gevallen. Ja, uh, plots zo'n bui op je hoofd uh, en is is een goede bui dan... Uh, dan ben je in één keer behoorlijk nat. Maar gisteren, ik zal je vertellen, vanaf half twaalf. ging bij ons hier in Zeeuw-Vlaanderen de zon. En we hebben heerlijk met ons drieën gewandeld in de zon tot, uh, tot vijf uur. Dan hebben we hebben hier alleen maar zon gehad uh, aan de kust bij Zeeuw-Vlaanderen. In het binnenland, hoor, net tien kilometer verder, ja, daar ontploffen dan die, uh, die buien door de opwarming van de, uh, van de grond. Ja, en dan, uh, dan is dan de kust altijd dus goed te toe. In Noord-Holland gaat gisteren ook uh, fantastisch mooi weer. Ja, maar dan, de, de, de, het boeit me niet wat voor weer jij gehad hebt. Ik wil weten wat voor weer wij krijgen de komende dagen. Ja, maar je moet de spanning opbouwen. Arsene. Ja, dan dat doe je mee. ook wel. <laughs> nou goed, we beginnen bij vandaag. In ieder geval uh, aan de kust weer, het betere weer. Land weer kans op wat uh, geknetter, Weer wat van die felle buien die we gisteren ook hadden met onweer. Alles te maken met uh, koude bovenlucht. Ja, en dan de opmaat naar de zaterdag. Het warme weer dat er aankomt, dat al in Frankrijk zit. Nu is het zo, als je dat warme weer, dat wordt hier ingestroomd met wel wat bewolking. Dus uh, eigenlijk is morgen, wat de zon betreft, een tegenvallende dag. Maar je ziet het wel gaan, de, de dag dat de temperatuur gaat oplopen. En eind van de dag, uh, ja, zo rond de nu al vier, dan komt in, uh, in Zeeland de zon erbij. En dan zie je het kwik al rap oplopen naar 2, 23 graden. En die temperatuur, die zakt eigenlijk in de nacht en zondag niet veel... Ja, en als de mensen dan zondagochtend dus wakker worden, dan zou ik zeggen, jongens, uh, niet twijfelen, leg de korte, korte wolk ja, vast klaar. Want zondag wordt een uh, hele mooie dag, veel zon en warme temperaturen, eigenlijk uh, subtropische temperaturen komen er op. Zondag is het nog niet uh, direct zo warm in het noorden, in het noorden 2, 23 graden. Maar in het gebiedje waar ik zit, waar we het kortste bij die hele warme lucht zitten, daar kan het al 28 graden worden uh, zondag, praat ik dan over, zondagavond. Nou, maandag en dinsdag, fit. nog twee van die dagen. Schrik niet, en dan op beide dagen maandag en dinsdag, de zomer heeft nog een dagje bijgepikt op de dinsdag, temperaturen in het binnenland oplopen tot boven de 30 graden. Jee! Ja, maar goed, wacht even. Oh. Dan is het zo dat uh, op de dinsdagavond, uh, waarschijnlijk het hele spektakel uh, met het schitterend vuurwerk, wordt uh, beëindigd. het hele mooie warme weer. Want de dagen daarna zakt de temperatuur dan weer wat terug, want wie weet... Mooi weer in Nederland, dat duurt nooit lang. En dan hebben we de rest van de week toch, ja, temperaturen rond de 20, 22, 23 graden, helemaal geen slecht weer, maar. Nee. Dus dan zeggen er, uh, ervan, maar houd er rekening mee dat als je daarop op staat, dat het dan nog wat bewolkt kan wezen. Dus wat de zon betreft dan nog een wat tegenvallen dag, maar de temperatuur is gewoon heel goed en er kan uit het Walkedek nog een spatje regen vallen, dus... Uh... Hmm. Mensen zijn gewaarschuwd. Sluit goed, je nu af dag... met die regen? Is er, gaan we nu echt het laatste dat we elkaar spreken? meld jij regen? Het laatste, hoe bedoel je? Nou ja, ik wou gaan afronden, maar ik, ik vind oh. het een beetje een domper... om met regen af te sluiten. Nee, nee, nee, nee, nee. nou goed... Zeg uh, nog de even, de we heen. gaan mooie dagen tegemoet. We gaan fantastische, <coughs> sorry, we gaan fantastische <laughs> dagen tegemoet. En ik zou zeggen, nee, we al een paar snipperdagen, knoopt dat erbij aan. Want uh, zondag, maandag en dinsdag waren fantastische dagen... Met, Zweterige dagen, met temperaturen oplopen tot te boven de 30 graden. Hé, lekker. Nou, goede training nog, hè? Tot volgende week. Jo, goedjes. dat nog een dag. Doei. Doei. Tijd voor een nu al legendarisch spelletje op de Nederlandse radio. Het Smurf-woordenspel. Het is heel simpel. Ik uh, heb een kandidaat gezocht, die stel ik drie vragen. En uh, als in alle drie de antwoorden geen werkwoorden voorkomen... maar vervoegingen van het werkwoord smurfen. en dat maak ik een uitzondering voor de hulpwerkwoorden, hoor, want anders is het niet te doen... dan uh, stuur ik een prijs op en anders dan is het, uh, dan is het uh, jammer... maar dan uh, is het fout gesmurfd en dan gaat de prijs uh, naar volgende week... en dan wordt die volgende week opgesmurft. Ja, dat is eigenlijk het hele principe. Mevrouw Tissink, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Jee, ja, hoort u mij? Ja, ik... Uh, ja, ik, nou, ik heb nog tot zo lang zo'n leven dit niet gehoord en ik, heb ook, ik ben heel benieuwd. Maar fijn, het smurfenspel. Ja, het is, het is ook een uh, heel nieuw principe, het smurfwoordenspel. Smurfwoordenspel. Ja, ik woon eigenlijk in Athene namelijk, dus ik heb... Ja, ik vind, ben helemaal verrast. Oh, Laat dus het mee... wordt sowieso... U heeft sowieso al de werkwoorden moet u nog even graven in het geheugen. Oh. Nee, nou goed. Maar nee, het is heel leuk. Er komt een, een film aan over de smurfen En er is een dorpje blauw geverfd voor die, voor die film. En oh. um, ja, en het is uh, dit weekend ook uh, uh, International Smurfs Day. Dan gaan ze een record vestigen met zoveel mogelijk mensen verkleed als Smurf. Gewoon wat leuk. Ja, dus de ja, Smurfs is... zijn helemaal terug. Ja, nou, hey, ja, sorry, ja. maar dat is me dus geheel ontgaan. Het maar... geeft allemaal niks als u maar enorm uw best gaat doen met het spel. Ja. Het principe is duidelijk. Hè? U mag geen werkwoorden gebruiken... maar moet vervoegingen van het woord smurfen gebruiken. Vervoegingen. Vervoegingen, dat betekent ook hij smurft. Is dat goed? Ja, hij smurft is goed. Maar okay. u, mag, en u mag ook zeggen ik ben gesmurft. Dat oh, okay. mag ook. Mag of ik alle, ga alles, smurfen. Dat mag, mag. alle vormen van het werkwoord smurfen gebruikt. Nou, dat moet zelfs. Moet. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Nou, er komt vraag 1. Hè. Denk erom. Geen, ik wil geen werkwoorden horen. Alleen het, uh, de vervoegingen van smurfen. Ja. En mijn vraag is... Mevrouw Tissink, wat gaat u doen vandaag? Ik ga de hele dag heerlijk lopen snurven. Ook oh, je lopen erbij gedaan. Ja, u heeft inderdaad lopen erbij gedaan. Dus eigenlijk moet ik nu dit laten horen. Omdat het, omdat het fout is. Maar ja, het is de eerste keer dat ik het spelletje speel op Radio 1. Dus u moet er ook een beetje in komen. Ja. Ik, ik geef u nog een kans ja. met, met, met vraag 2. Wat heeft u het laatst gedroomd, mevrouw Tissink? Ik smurfde, dat ik de hele dag mocht smurven en dat ik het smurven niet kon laten. Pardon, niet, dat het smurven, het smurven, het smurven, dat was ideaal. Nou, prachtig. Een goede redding. Een, een kleine slip op de tong, maar die werd goed opgepakt. Het was, van, was, was een, een, een goede redding op het laatste moment. Ja, dat valt niet mee, mevrouw Tissing. Nog eentje. Wat is uw levensmotto? Mijn levensmotto. Smurfen, nog eens smurfen en smurfen tot het eind. Heb je een andere anderboot gebruikt volgens mij, hè? Nee, het was fantastisch. Ik heb nog nooit zo'n goede kandidaat gesmurfd. Nou, fantastisch. Ja, geweldig. Mevrouw Tissink, blijf even hangen. U krijgt een prijzenpakketje thuis gestuurd. Nou ja, dat geloof je toch niet? Ik heb geen idee wat erin gesmurfd wordt, maar ik denk dat u er veel plezier van gaat smurfen. En ik wil u hartelijk smurfen voor het deelnemen. Fantastisch. Nou, ik heb dit. Dit is zo'n verrassing. <laughs> de grootste verrassing in mijn leven. Fantastisch. Nou, en hoe laat beginnen jullie s'nachts? Uh, om twee uur. Om twee uur? Ja, dan wordt vroeg op, op, op. opstaan voortaan, nou, hè? Ja, ik, ik beloof niet dat ik om twee uur al begin, maar ik ga wel heel vroeg luisteren. Oké, okay, tot een volgende keer, mevrouw ja, Tissing. Okay, Dag! He he, nou, dat is dus het smur voor de spel. Zo simpel is het. Volgende week weer een nieuwe editie. En nu weer op zoek naar antwoorden op de vragen die nog openstaan. Eens even kijken hoor, want die, die harenvragen willen nog niet echt doorkomen. En de kijk- en luistercijfers moeten nog uitgelegd worden via 0800-1121. Rol, goeienacht. Hoi. Hallo. Hallo. Nou, ik had een toevoeging op het uh, zoute Zeewater. Nou, vertel. Het zit namelijk iets gecompliceerder. Ja. Er zijn uh, twee processen. Je hebt dus die kringloop, waar die al uitgebreid besproken is. Ja. En um, het mengen met uh, natrium, dat gebeurt echt op de oceaanbodem. Dus dat geldt niet voor de Noordzeebodem. Dat gebeurt ook oh, op de oceaanbodem. Okay. Ja, ja, zie, zie je, dat is mijn, uh, het enorme hiaat in mijn geografische kennis. Ja. Ja, maar wat op zich wel interessant is om te weten is dat op de oceaanbodem... ...er zitten hele grote scheuren uh, in waar het koude water in zat. Het wordt daar opgewarmd. En net als wanneer je met een theelepeltje door je thee roert om de suiker te laten oplossen... Yeah. ...dan lost het koud ook op in het zeewater dat dan opgewarmd is. Die omhoog komt en zich verspreidt door de rest van de, van de oceaan. En dat duurde ongeveer 10 miljoen jaar en dan is al het water op aarde eens door zo'n scheur heen geweest. Ah, oké. Okay. Dus daar, goed, dan wordt het steeds ouder. Ja. Duidelijk. Ja. Nou, ik ben blij dat je nog even toegelicht hebt. Oké. Okay. Wat ga je doen vandaag? Ik ga zo naar bed. Ach, ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Heb je gewerkt? Ja, nachtpapier in een hotel. Ah, was het druk? Nee, niet. <laughs> je klinkt ook een beetje teleurgesteld, alsof het je eigen hotel is. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Oh, okay. Ik heb echt een beetje naar wie zitten luisteren en een beetje zitten studeren nog. Oh, kijk. Nou, dan, dan heb je de nacht in ieder geval goed besteed. Ja, precies. Wel je Dankjewel. Oké, okay, hoi. Nou, eens even kijken, Rut? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is altijd na half zes is iedereen altijd zo fris en fruitig? Ja. Nee, ik luister altijd s'nachts. Ik oh. uh, ben altijd om een uur of uh, twee, drie ben ik al wakker. En je bent de hele nacht fris of fruitig? Ja. <laughs> en waar belde je over, het? Nou, ik heb nog even een vraag. Oh. Uh, ik liep er net uh, rond hier om alvast wat op te gaan ruimen. Ja. Maar die vraag van die, uh, de, over die olijfolie op het haar. Ja. Dus dat deed zij dat op gewoon droog haar? Ja. Kun je je dat herinneren? Uh, nee, volgens mij heeft ze daar niks over gezegd, maar... Nee. Want? Dat, denk ik, dat dacht ik dus ook, hè. Want? Oh, ik denk, dat het gaat gelijk uitoefenen. Hoef voorlopig niet meer naar de kapper. Nee, nee, maar dit, die olijfolie was niet om, het, om je haar te knippen. Nee, om, om het te laten groeien. Ja, precies. Heel vaas. Maar ja, als je... Ik, ik, kan we je ik, ik weet er niet zoveel van, maar ik kan je één advies geven. Als je je haar wil laten groeien, moet je niet naar de kapper gaan. Ja, dat begrijp ik. Oh. <laughs> maar uh, het wordt telkens verknipt en toen dacht ik, ik heb, ik ben het zo zat. ik Laat het groeien. Ja. Maar dan ben je wel een jaar bezig. Ik denk, nou, dan moet ik dat maar eens gelijk ja. proberen. Ja, maar ja, ik, of nat of zo. Anders moet je het gewoon allebei proberen. Ja. Maar ik, ik heb het. Beginnen. Ik heb het. Ik Zodraad, had het. Wel, programma afgelopen is. De, de, de, de, de, de olijfolie, ja. Maar ik heb het ooit geprobeerd, want ik had gehoord dat het zo goed was tegen dode puntjes. Ja. En ik, heb ook, ik ga ook liever niet naar de kapper. Maar, de, ja. maar, maar dan um, uh, kan je vertellen, je moet echt heel weinig doen. Ja. En je moet even niet, zeg maar, bij, bij de buurvrouw... tegen de rode bank aanleunen met je hoofd dan. Oh, nou, als die lelijke is, zegt dat gelijk doen. Oké. Okay. <lacht> ik hoor het al, het gaat goed komen. Nou, succes met ja. olijfolie, hè? Ja, bedankt, Oké, okay, dag, Rut. Veel succes met het programma, blijven. Oké, okay, oké, okay. ja wa Goeie want... Geten. Heb je geruchten gehoord dat ik weg moet? Nee. nee. Oh, gelukkig. Nee, ja, ik check het even. Nee, dank je, dank je wel, okay. het Succes met het haar. Dag. Dag, Rebecca. Astrid. Waar blijft morning. mijn tandenborstel? Ja, ben ik toch laatst in Kampen geweest. Eerlijk, je had hem langs kunnen brengen. Ja, weet ik het waar jij woont. Ja, dat ik heb natuurlijk nog wel aan je gedacht. Maar Kampen maar... is niet zo groot. Je kunt gewoon aan een willekeurig iemand op straat vragen van waar woont Astrid en dan... Uh... Dan lopen ze even met je mee. Nou, ik kom binnenkort weer in Kampen. Ja. Omdat we daar nog niet alles gezien hadden. Nou. En, <laughs> we, zijn, we zijn de... En ik, ik heb het over jou gehad. Dan had ik het ja. natuurlijk in die winkel over jou moeten hebben. Misschien hadden ze je aan het je dat ik zeep- en tandenborstel bij me had, hè? Nou ja, en je loopt in een winkel in Kampen. Dus je was sowieso binnen 100 meter van mijn huis. Oh. Nou, dat weet ik dus niet. Ja, en ik ben dan ook niet zo brutaal om even bij, bij Astrid aan te bellen van hier is Rebecca. Zo dik. ik dan oh, ook Oh, dat niet. zou toch wel mooi zijn. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Zou het echt heel leuk vinden? Ik, ik zou het heel leuk vinden, maar ik zou het nooit te weten komen, want mijn bel doet het niet. Oké, okay, nou dan klop ik wel. Ja, je moet even met de brievenbus klepperen. Oké, okay. maar ik zat ja. dus in een zaakje koffie te drinken. Ja. Een heel, een heel oud... Uh, uh, uh, uh, eentje is dat om het hoekje. Uh, meer dan 100 jaar oud. En uh, toen, de, en de, toen uh, was ik daar met een goede vriendin, die was nog nooit in kampen geweest. Ja. En we hebben een rondje IJsselmeer gedaan, het vorige gedeelte. En toen ben ik dus over jou aan het vertellen gegaan. Ik zeg: kijk eens wat ik hier in mijn tas heb. <laughs> dus ik moest ontzettend hard lachen, want ik had dus olijfolie, uh, zeep en een tandenborstel. Ja. En als ik in Turkije geweest ben, dan neem ik dus ook altijd olijfolie-conditioner mee. Ja, zie, je, het is goed voor je haar, hè? Olijfolie-conditioner, dat is heel goed voor je haar. Ja. En ja. daar glimt het ook mooi van. Dus dan hoef je niet met uh, olijfolie te klooien. Maar heb je, heb je koffie gedronken daarbij waar ze aan het werk zijn aan de toren? Nee, in een winkelstraat oh. en om het hoekje. Ja. En die zaak die, die is al meer dan 100 jaar oud. Ja, maar, dan, je... ja, maar dan zat je zeg maar, tegenover een beeld van een paard. Ja, klopt. Ja, en dan was je echt 100 meter voor. Dat <laughs> meen je niet. Misschien heb ik wel gezwaaid. Goed, <laughs> maar, uh, hey, maar Alijfal is goed voor je haar. Daar belde je eigenlijk over, hè? Want ik heb nee, daar een... belde ik niet over. Oh, waar ik belde ben... je dan over? dat ik 40 jaar geleden biologie gehad heb op school. Ja, jij wel. Ik wel, ja. ja. En uh, dat ging dus ook over het menselijk lichaam. En daar kregen wij dus ook te horen... waarom je wenkbrauwen en wimpers uh, hebt. En waarom, uh, uh, waarom je haar op je hoofd hebt. Nou, en uh, alles wat een mens heeft... Ja. dat heeft een reden, een functie. En je wimpers... Die zijn ervoor dat er geen, uh, geen vuil of zweet in je ogen terechtkomen. Yeah. Om je ogen te beschermen. Yeah. Je wenkbrauwen zijn ervoor dat er geen zweet naar beneden valt. Dus je wenkbrauwen is de eerste beschermer van je ogen. Okay. En daarna de wimpers. Je haar op je hoofd is de beschermer voor de zon en dat je je hoofd stoot, dat je niet gelijk... Maar mensen die, die, die, die zich kaal scheren, die zijn er heel veel tegenwoordig... die zullen sneller hun hoofd verbranden of hun hoofd stoten... dan mensen die een volle haardos hebben. Dus alles in het menselijk lichaam heeft een functie. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Dat heb ik onthouden. En nou, 40 jaar later... Dat antwoord er pas. Ja, maar het komt van pas. Maar dan weten we nog steeds niet waarom je wimpers en je wenkbrauwen niet groeien en je hoofdhaar wel. Nou, denk eens even daar, Astrid. Stel je voor, als die zouden groeien, dan zou je toch. Eh, dan, dan, dan, dan, dan zie je toch niks meer. Nee. Nee. Maar je hebt wel. Maar neem nou lubbers vroeger. Nee, ja. Ja, ja, precies. Bij die groeiden de wenkbrauwen alsmaar door. Ja, inderdaad. Nee, maar dit is, dit is geen argument, Rebecca. Want als je hoofd haar alsmaar door laat groeien... tenminste bij sommige mensen... dan struikel je er op een gegeven moment over... en dan zie je ook niks meer. Dus dat is niet het argument... waarom je, waarom je wenkbrauwen niet groeien. Oh, nou, ik, ik, ik vond het... Uh, nou ja, dan is dat niet het juiste antwoord. Dan heb ik het uh, verkeerd ingegaan. Maar ik vond het wel zo knap dat ik me de biologie van 40 jaar geleden nog herinner. Ja, nee, dat, dat, dat inderdaad, daar verdien je een schouderklopje voor. Nou, Absoluut. Maar, goed, maar goed, dat zie je wat je van jong leert... Ja. dat je dat later altijd nog te pas komt. Maar weet je toevallig ook waarom rechtsdraaiende yoghurt rechtsdraaiend is? Want ik heb nee. nog maar drie minuten te gaan... en ja, ik, ik ben nee, zo bang dat, dat die vraag niet, niet beantwoord het wordt. Met, het heeft niks met rechtsdraaien te maken. Oh. Dat weet ik wel... Maar het fijne weet ik er ook niet meer van. Het heet zo, maar het, het, het heeft niks meer een draaiproces te maken of zo. Oh, okay. Ik heb het wel eens gehoord, maar kijk, die weekbrauwen, dat heb ik onthouden. Maar blijkbaar niet interessant genoeg voor mij om te onthouden. Nee, dat is ook hartstikke goed. Nee, ja. dank je wel, Rebecca. Ja, maar Astrid, ja. als ik dus in, uh, in Kampen ben, ja. weer naar Kampen ga, dan ja. zal ik dus die zeep ja. en die... En de tandenborstel meenemen. Ja. Ja. En dan, uh, ja, dus je, je, je woont daar midden in het centrum, begrijp ja. ik. Ja. En daar klop ik wel bij op de deur. Dat gaat goed komen. Maar Rebecca, ik moet er echt afronden, want ik moet nog vragen beantwoorden. En ik heb nog maar twee minuten. Astrid, ik uh, wens jou straks wel trusten. Dankjewel. Ik spreek en, uh, je snel, hè. we spreken elkaar nog wel. Oké, okay, dag. dag. Astrid. Dag. Henk, goeiemorgen. Goeiemorgen Astrid. Hallo. Vanuit klanten. Nou, wat is de wereld toch klein? Ja, eh. Uh, ik wilde eigenlijk een antwoord geven op die aanvraag. Ja. Maar die mevrouw voor mij had ook al gedeeltelijk beantwoord. Het is inderdaad om een restaurant van evolutie. En toen gingen de mensen rechtop lopen. En toen hadden ze eigenlijk alleen nog maar haar nodig bovenop hun hoofd. Ik heb gewoon Henk Wolters aan de telefoon. Wat zeg je? Ik heb Henk Wolters aan de telefoon. Tegen wie roep je dat nu weer? Ja, tegen jou! Oh Ja, Ja, ik, hoor, ja, ik herken ja. je stem nu pas. Dat is toch wel <laughs> grappig. Je zegt uit kampen, maar dan weet ik nog niet welke, Henk. Ja, sorry, ga door, want we hebben nog twee minuten. De, mensen gaan rechtop lopen? Uh, mensen gingen rechtop lopen. Berghoofd ja. hadden ze alleen nog mijn bescherming van haar voor hun hoofd en uh, voor hun ogen. En wij ze de rest nog aan, de, onder hun armen, dat is voor vocht of van. En, uh, wij ze verder nog haar op hebben, dat zijn gewoon restanten van die uh, evolutie. Maar waarom groeien die wenkbrauwen en die wimpers nou niet? Nou, omdat die op speciaal op die plek zitten en alleen die functie nog maar hebben van je ogen te beschermen. Ja, ja. En uh, bovenop je hoofd, daar uh, groeit het wel hard. Alleen uh, heb je dan, daarom groeit het bij de ene mensen heel hard en bij andere mensen wat minder hard. Nou, dat is puur genetisch uh, bepaald. Okay. Dat zul je dus ook uh, altijd terugzien. Mensen die in hun uh, familie uh, mensen hebben met snelgroeiend die, haar. Uh, die krijgen ook kinderen met, uh, met snelgroeiend haar. Ja, uh, snelgroeiend ja. haar. En mensen die heel dun haar uh, hebben, dus wat heel langzaam groeit. Die, uh, ja, dat zie je ook dat het gewoon erfelijk is. Dankjewel Henk. Ik moet weer ja. door, maar ik vond het leuk je even te horen. Ja, ik denk, uh, ik ga toch die oude collega nog even... Teken. Ja, nou, hartstikke goed. Ik spreek je nog wel eens in het echt. Doen we. <laughs> Dag. Als ik, als ik die Rebecca toe, uh, tegenkom, dan zal ik haar Dan breng je, je er even naar mijn huis. Dank je wel. nog. Hey. Hoi. Dankjewel. een programma. Doei. Dank je. Dag. Ad? Hey, goedemorgen met uh, de heer Ad. Dag meneer Ad. Um, ja, op het moment, ik wilde reageren op het moment uh, op het haar groeien. Ja. Dat die vrouw op het moment met wenkbrauwen uh, als je die uittrekt... Nee, of tenminste dat je die afknipt, dan moet die niet doorgroeien. Ja. Nou, op het moment, ze zegt zelf al eigenlijk een beetje: van op het moment als je ze uittrekt, trekt je, trek je ze meestal uit, zegt ze. Ja. Maar dan trek je als het ware ze uit dat uh, haarzakje en dan zijn ze weg. Maar als je ja. dan uh, gewoon afknipt, dan worden ze over het Kijk, de haar, als dat groeit, altijd door. Kijk, ja. Dan komt bij eigenlijk, die zijn een domme vraag, of dat er ook uh, groeit haar door. Nou, haar, dat haar groeit altijd door. Ja. Als je het gaat knippen, ja. Ja. Knip, dan groeit het door. Stel van als je ja haar het zou knippen, ja. Bij een vrouw dan. Ja. Dat zal ook nooit langer worden als je pijen. Oh? Je krijgt, nee, je krijgt dan. Uh, dat wordt ook op het moment. Uh, omdat ik ook op het moment. Uh, ja. Of, uh, op, op, hoe noem je dat? Op het moment. Uh, op, uh, boeken van gelezen heb en ook gestudeerd heb. Ja. En ook, ook vanuit mijn religie op het moment uh, hebben we ook spreken dat uh, de vrouwen wijsbreken dat de haren niet knippen. Ja. Zo ik. ken ik ook heel veel mensen spreken die dan de haren niet knippen. Ja. En dat zal ook nooit doorgroeien. Nou, dat is niet bij iedereen waar, maar bij veel mensen wel omdat Je ziet ook, uh, kijk, op het moment, uh, als je het haar op een gegeven moment lengte krijgt bij het van bij het bij, dan zeggen je, veel mensen dat hebben dode puntjes. Dan zeg je gewoon, yeah. nou, dat is een natuurlijke rem die in het haar is. Okay. En op het moment, daardoor uh, breekt het haar op het moment, wordt het haar dunner en dan krijg je breken. Het haar breekt bij een bepaalde lengte het, breekt het af. Ga je het knippen, dan wordt het haar eigenlijk, gaat het haar dikker worden. En daardoor krijg je een vollere haarbos, maar groeit het toch door. Oh, okay. Op het moment dat je de puntjes echt gaat knippen, ja. dan groeit het toch door. Oké. Okay. Je hebt mensen waar prikken die hebben wij prikken langer, maar dan gaan ze op het moment zeggen: ze op het moment van nou, je gaat door ja, ja. je puntjes. Je gaat door je puntjes, dan gaan ze het afknippen. Ja. En dan moet je het toch blijven knippen, want als je dan op het moment uh, zegt: wij prikken, nou, je knipt het pak, af en je doet het dan weer niet. Meer, <laughs> ja. ja, dan op het moment kan het doorgroeien tot je knieën. Oh, oké. Okay. Nee, dat, dat kan dus wel doorgeven. Oké, okay, Ad, sorry, ik moet afronden, want mijn oh. tijd zit erop. Maar bedankt voor je telefoontje. Jazeker. Tot een andere keer weer. En een fijne avond nog, hoor. Ja, jij ja, ook een fijne avond. Ja. Doe. Dit was Nachtzuster voor vandaag. Ik heb twee vragen over. Die over de kijk- en luistercijfers en die over de rechtsdraaiende yoghurt. Kijk wel even, misschien neem ik ze mee naar volgende week. En dan hoor je dan, hoop ik, een antwoord. En anders kun je me mailen op nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl met je antwoorden. Misschien dat we er dan op die manier volgende week nog even aandacht aan kunnen besteden. Voor nu zit het erop. Blijf gewoon lekker luisteren naar Radio 1. Volgende week zijn we er weer. Dag!